KRO's radiotheater. Twee vrouwen ontmoeten elkaar op een station. Het zijn een oudere en een jongere vrouw. Ze praten over vroeger en over dochters in een kinderkamer. Vindt u het ergens ik naast u kom zitten? Nee, natuurlijk niet. Hebben de treinen vertraging? Nee, op het bord staat niets. Heeft u misschien gehoord of er iets omgeroepen is? Nee, ik zit hier al een tijdje, maar ik heb niets gehoord. Oh, daar was ik al bang voor. Wacht u op iemand? Ja. U ook? Nee, ik wacht op mijn trein, maar ik was een beetje vroeg. Het is een sombere dag vandaag. Heeft u dat ook wel eens, dat alles zo somber lijkt? Ja, toevallig heb ik dat vandaag ook. Volgens mij ken ik u ergens van. Ja? ja? Ik kom me niet bekend voor, maar het zou goed kunnen. Misschien lijkt u op iemand die ik ken? Ja, veel mensen lijken op elkaar. Maar toch ook weer niet. Waar wonen je ouders misschien? op? als je erachter te komen waar je me van kent. Oh, ze wonen overal, ze varen. Maar ik ben hier geboren, in Utrecht... Mijn ouders hadden hier toen een tijdelijke woning. Hoe oud ben je? Ik schat, twintig? Ja, dat kan wel. Toen jij geboren werd, was ik nog verloskundige. Misschien heb ik jou en je moeder wel verzorgd. Ja! Daar ken ik u van. U staat op mijn geboortefoto's. U bent wel veranderd. U heet toch uh, Francine? Ja, dat klopt. Wat leuk dat je me herkent. Hoe uh, heet je moeder? Marja. Nu moet ik even goed nadenken. Heeft jouw moeder heel lang blond haar? Ja. Nou, vroeger had ze dat. Ze heeft het afgeknipt. Niet zo lang nadat ik werd geboren. Ze vond zichzelf er te jong uitzien. Veel mensen dachten dat ze mijn kindermeisje was. Ja, dan weet ik wel wie jouw moeder is. Je vader was er niet. Nee. Dat u dat nog weet. Hij voer toen en kon niet bij de bevalling zijn. Wat leuk dat ik je nu tegenkom. Mijn moeder haalt me hier zo meteen op. Ze komt naar mijn kamer kijken. Ik ben al een tijdje aan het wachten. Ik denk dat ze de trein heeft gemist of zo. Waar gaat u naartoe? Naar mijn dochter. Ze is ongeveer net zo oud als jij. Sommige mensen denken dat ik haar oma ben. <laughs> gaat u vaak naar uw dochter? Iedere week, wel een keer. Ja. Mijn moeder komt nooit. Ga jij wel naar haar toe? Ja, als ze met de boot in de buurt zijn, dan ga ik er wel naartoe. Kinderen horen naar hun ouders te Ja, dat is waar. Ik was wel bang dat u dat zou gaan zeggen. Waarom? Iedereen is zo voorspelbaar. Ik had gehoopt dat u anders zou zijn. Wil je niet naar je moeder? Het is moeilijk. Ik krijg al een schuldgevoel als ik haar zie. Ze glimlacht altijd. Als ze aanleggen, dan straalt ze. Ik kom wel eens mijn moeder terwijl ze haar natte afwashanden en haar spijkerbroek afveegt. Ze voelt zo fragiel... Alsof ze om zou vallen als ik haar niet vasthield. Mijn dochter woont in een studentenhuis. Ze wonen met z'n tienen. Ze eten met elkaar. Als ik er ben, eet ik altijd mee. Mijn dochter vindt het gek. Maar ze kan toch niet van me verwachten dat ik die lange reis voor één of twee uurtjes maak. Ik bleef ook wel eens in de kamer slapen. Dan pompte mijn dochter een luchtbed op waar ze zelf op ging liggen. Ik mocht in haar hoog slapen. Ziet voor je een vrouw van 55 die op zo'n wankeltrapje naar boven klimt. <laughs> Volgens mij... Lach ik ook als ik mijn dochter zie. Het zou erger zijn wanneer ik dat niet zou doen. Mijn moeder heeft mijn kamer nog nooit gezien. Laatste keer ben ik eruit gevallen, bovenop mijn dochter. Heeft u wel eens ruzie met uw dochter? Bijna nooit. Nee, wij ook niet. Want mijn moeder lacht altijd. Ze praat over de planten die weer nieuwe bloemetjes krijgen. Ze bekijkt me en zorgt voor koffie met zelfgebakken appelflappen. Heb je nooit gevraagd waarom ze altijd lacht? Oh, jawel. Toen schoot ze pas echt in de lach. Ik zei, mam, doe nou niet zo stom. Ik vraag het serieus. Ik vind namelijk dat er helemaal niets te lachen valt. Ik weet zeker dat ze eigenlijk niet wil lachen. Nou, je zei net dat ze je opkwam halen en dat ze jouw kamer gaat bekijken. Dat is dan toch de eerste keer? Ja. Het lijkt me een begin. Ja, het lijkt me zo. Het is vandaag niet de eerste keer dat ik hiervoor niet zit te wachten. Vervelend voor je. Ach, ze belt wel weer met een smoes. Nou ja, het geeft ook niet. Nou weet ik niet meer. Of ik een retourtje heb gekocht of een enkeltje. Wat heeft u nodig? Ja, dat, dat weet ik nog niet. Het hangt een beetje van mijn dochter af. Maar een retourtje is natuurlijk altijd handig. Ik ben benieuwd of mijn moeder nog komt. Kunt u nog meer over haar vertellen? Of is dat te lang geleden? Ja, je moeder. Ik was niet lang bij haar, een paar dagen maar. Daarna ben ik er weggegaan. Je moeder en ik konden het niet zo goed met elkaar vinden. Ze behandelde jou alsof je een pop was. Ze was nog heel zwak, maar wilde alles zelf doen. En vervolgens liet ze je bloot op het aankleedkussen liggen. Ze telefoneerde met je vader en vergat je gewoon. Moest haar de hele dag achterna lopen. Je had wel kunnen vallen. Ik wil het niet horen. Goed, ik uh, zal er niets meer over zeggen. Heeft u het zelf beter gedaan bij uw dochter? Ik hoop het. Uw dochter zal ook niet blij zijn geweest toen u op haar viel. Het was een ongelukje, dat begreep zij ook wel. Hm. Het is niet erg dat mijn moeder niet naar mijn kamer komt. Jawel, dat is het wel. Wat zou ze er vinden? Jou? Ze vindt jou? Misschien is dat wat ze niet wil. Misschien vindt ze het eng om te zien dat ik ouder ben geworden en, en zij ook. Ik weet niet eens zeker of het zo is, maar het is iets waar ik niet met haar over kan praten. Ze lacht mijn verwijten weg. Nou nou, niet zo somber. Ik denk dat ik maar naar huis ga. Blijf nou nog even, misschien komt ze toch. Nee, ze komt niet. Blijf dan tot mijn trein gaat. Goed, ik wacht nog even. Misschien was het anders geweest als we elkaar morgen waren tegengekomen. Misschien waren we dan niet zo somber en hadden we het over hele andere dingen. Of als er iemand anders naast u was gaan zitten en ik op een ander bankje. Dan hadden we misschien nu wel heel erg gelachen. Ja, misschien wel. <laughs> ik ben benieuwd naar uw dochter. Mijn dochter? Mijn dochter is heel zelfstandig. Laat me nooit iets doen. Er zijn kinderen die een was mee naar huis nemen. Zij niet. Maar ze is wel lief. Soms is ze heel boos. Net als die keer toen ik uit bed viel. Ze schreeuwde tegen me dat het genoeg was. Ze vroeg niet of me pijn had gedaan maar zei tegen me dat ik haar moeder was en geen vriendin. Misschien heeft ze gelijk. Nou ja, dat soort dingen gebeuren. Volgende morgen wilde ze niet met me ontbijten... en kon maar beter meteen weggaan, zei ze. Zelfs toen heb ik geen ruzie met haar gemaakt. De boosheid zou de volgende week wel weer over zijn, dacht ik. Hoe lang bent u nu bij haar geweest? Een paar weken. Hebt u haar sindsdien nog gesproken? Nee, ik weet niet of ze nog steeds boos is. Ik ben benieuwd hoe ze reageert, als ze me ziet. Weet ze niet dat u komt? Nee. Ik denk dat ze niet boos meer is. Ja? Denk je dat? Ik loop alvast naar het perron. Ja. Ik loop nog een klein stukje met u mee. En dan ga ik naar huis. in de kamer in Cairo's radiotheater. is geschreven door Anita de Rover. Je hoorde de stemmen van Emmeline Hofman en Tine Joustra. Techniek John Evers, regie Louis Huet.